12 uur, het NOS-journaal, Jan van der Putten. Goedemiddag, Martijn van Dam wil fractieleider worden van de PvdA. Buitenlandse journalisten omgekomen in Syrië. En EOD onderzoekt verdacht pakket op het station van Almelo. Af en toe is er zon vandaag, het is 8 of 9 graden. Vanavond gaat het regenen, hard waaien. Morgen wisselen bewolkt, in de ochtend nog wat regen. En het wordt behoorlijk zacht morgen, 10 tot 12 graden. PvdA Tweede Kamerlid Martijn van Dam heeft zich juist gekandideerd... voor de opvolging van Job Cohen. Hij wil fractievoorzitter worden van de PvdA. En Van Dam is daarmee de eerste uit de fractie... die een gooi doet naar dat voorzitterschap. Van Dam zegt dat hij de PvdA en ook de samenleving wil hervormen. De partij moet dichter bij de mensen staan. En de samenleving wordt kleinschaliger als het aan hem ligt.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 Eigenlijk als ik hem in één zin zou samenvatten... is dat de PvdA weer een partij van de mensen moet zijn... en niet van de bestuurders. Uh, dat is, vind ik, de laatste jaren te vaak het geval geweest. Dus ik wil daar verandering in brengen. Ik wil ook dat mensen weer meer greep kunnen krijgen op hun eigen leven. En dat kan alleen maar op het moment dat je echt weer... de markt, maar ook de publieke sector, de overheidsinstanties wil veranderen. Kleiner wil maken, dichter bij mensen wil brengen. Zorgen dat mensen meer macht krijgen. Een van de grote veranderingen is... dat mensen steeds meer het gevoel hebben dat ze de greep kwijtraken. Er zijn enorm grote bedrijven ontstaan... waar je, of je nou werknemer bent of, uh, of klant... je wordt steeds meer anoniem, je wordt steeds meer als nummer behandeld. Maar wat gaat die partij daar dan aan doen, als u daar de baas wordt? Wij gaan die markt weer hervormen als het aan mij ligt. Uh, dat is een enorme ambitie. Uh, we gaan ook de overheidsinstanties weer hervormen. Want bijvoorbeeld de scholen... wat is er gebeurd in dit land dat het bestuur van de school van je kinderen... op 50 kilometer afstand staat en zich met 50, 60, 70 scholen moet bezighouden? Wat is er gebeurd dat een ziekenhuis ineens een raad van bestuur of een CEO heeft... en consultants heeft rondlopen en niet meer gewoon een directeur... en dat de verpleegkundigen en de patiënten centraal staan? Wat is er gebeurd dat een woningbouwcorporatie zoals hier in Den Haag... Um, ...miljarden aan schuld kan opbouwen... ...met allerlei financiële producten kan rommelen. Dat er directeurs zitten die torenhoge salarissen verdienen. Wat is er misgegaan in dit land? Hoe heeft... Dat is allemaal gebeurd in een periode... ...waarin ook de Partij van de Arbeid in de regering zat. Klopt. En weet je, we kunnen als politiek met z'n allen blijven terugkijken... over beslissingen die in de jaren negentig genomen zijn... en die misschien niet zo hadden moeten worden genomen. Maar wat ik wil, is dat we weer vooruitkijken. En dat we kijken hoe geven we nou de nieuwe generatie een PvdA... met de oude idealen, sociaal, vooruitstrevend... Eh, waardoor mensen weer het gevoel krijgen... dat morgen echt wel weer beter kan zijn dan vandaag. Want dat kan. En dan gaat u als leider van de Partij van de Arbeid, als de leden u kiezen... premier Rutte uit het torentje verjagen? Dat eh, lijkt mij de eerste opdracht. Wordt u een pauze of een tussenpauze? Ik heb toevallig een katholieke achtergrond. En ik weet dat dat eigenlijk allebei hetzelfde is. Ik vraag het omdat al heel lang de roep gaat in de PVDA. dat Lodewijk Ascher de nieuwe lijsttrekker moet worden. Dan bent u een tussenpauze. Ja, nou, uiteindelijk is iedereen een tussenpauze. In het leven, maar ook in de politiek. En bent u niet bang dat mensen tegen u aan blijven kijken. als de tussenpauze tot de komst van het wonderkind uit Amsterdam? Ik vind het veel belangrijker dat mensen weer enthousiast worden over de PVDA, Martijn van Dam. In gesprek met verslaggever Wilco Bom En eh, Van Dam heeft zich dus gekandideerd voor de opvolger van Cohen. Kamerleden van de PvdA hebben tot 28 februari de tijd om zich te melden als kandidaat. En daarna maken de leden van de partij een keuze. Uit de Syrische stad Homs komen nieuwe berichten over beschietingen. Bij een aanval op de wijk Baba Amrere zijn meerdere doden en gewonden gevallen... onder wie twee westerse journalisten Een Amerikaanse journalisten... en een Franse fotograaf en vier andere uh, verslaggevers zouden gewond zijn geraakt. Een van die twee journalisten die omkwam is Marie Colvin van de Sunday Times. Gisteren was ze bij de BBC in de uitzending... En ze beschreef de situatie in Homs, toen zeker 40 mensen omkwamen bij beschietingen. En Colvin vertelde dat de situatie momenteel misselijkmakend is. It's uh absolutely sickening, Peter. Uh, there are I mean just today shelling started at 6:30 in the morning. I counted 14 shells hitting this civil just this civilian area. Babylam within 30 seconden. Vanaf ochtends vroeg heb ik gehoord dat ze zeker 14 granaten afvuurde op de wijk in minder dan 30 seconden, vertelde Colvin gisteren. En in een geïmproviseerde kliniek zag zij een tweejarig kind doodgaan. Kind dat was geraakt door een granaatscherf. Um, er was gewoon een constant stream van civilians. Ik watched een little baby die vandaag Absolutely horrific. Just um, a two-year-old been hit. They stripped it and found the shrapnel had gone into the left chest and he. De dokter zei: Ik kan niets meer doen. En zijn little tummy. just kept heaving until he died. dokter zei: Het kon niks meer doen. en dat kind had dood. Indrukwekkend verslag van een journaliste. die nu zelf is omgekomen. Correspondent Hans-Jaap Melissen. Jij, hebt vaak, jij bent vaak in die gebieden. Jij kende haar ook, hè? Kwam je er vaak tegen? Ja, de Franse journalist die is omgekomen. die kende ik niet. Maar je kon eigenlijk niet dit vak doen. en niet haar kennen. Marie Colvin was nogal herkenbaar ook. Want ze had al eerder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 Een database van de concert- en theaterkaartensite Nationale Theaterkassa is gehackt. Onbekenden hadden toegang tot honderdduizenden adresgegevens, transacties en 2100 creditcardnummers. Onderzoeksjournalist Brenno de Winter noemt het een ernstig lek. Het bedrijf blijkt een oude database in gebruik te hebben gehad in, tot en met 2009 waar ook creditcardnummers en bankrekeningnummers in werden opgeslagen. Dat is inmiddels niet meer het geval, maar dat betekent nog wel... dat 226 creditcards die ertussen staan geldig zijn en te misbruiken zouden zijn. En hackers konden erbij zonder een wachtwoord in te voeren. De Nationale Theaterkassa heeft de beveiliging inmiddels hersteld en aangescherpt. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. In Rotterdam kregen honderden leraren in het voortgezet onderwijs... en het middelbaar beroepsonderwijs de komende tijd een taaltoets. Het is een online toets op internet... ontwikkeld door een Rotterdams ICT-bedrijf. Volgens de Rotterdamse wethouder van onderwijs... moet met die toets de kennis van de Nederlandse taal worden opgefrist. Elke leraar begint met een starttoets. En als die niet goed wordt gemaakt... worden eventueel vervolgcursussen aangeboden. En de toets is bedoeld voor alle leraren. Ook bijvoorbeeld voor leraren die gymnastiek geven. De Nederlandse Sea Shepherd-activist Erwin Vermeulen is in Japan vrijgesproken. Vermeulen werd verdacht van het mishandelen van een dolfijnenjager. En hij heeft twee maanden vastgezeten in Japan. Het gaat goed met hem. Uitstekend, ja. ja dit, uh... Kijk, de opluchting was er al toen, uh, de, uh, toen uh, de ijs uh, uh, maar een kleine boete was van een uh, van duizend euro. Um, vrijspraak hier in Japan is vrij zeldzaam. Uh... Dus dit is uh, een extra reden voor een feestje vanavond, ja. Sieg Shepard Shepherd voert actie tegen de jacht op walvissen en andere zeedieren. Half december werd Vermeulen opgepakt bij een dolfijnentransport. Hij zou een Franse dolfijnenjager een duw hebben gegeven. En tot vorige week zat hij nog vast. Het is nog niet zeker of de Japanse aanklager in beroep gaat. Meteen na de uitspraak uh, zeiden ze dat het hoogstwaarschijnlijk was... Uh, dat ze beroep zouden aantekenen. Um, maar... de uh, uh,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 En Sea Shepherd noemt de vrijspraak een zeldzaam voorbeeld van moed van de rechter in Japan. Ondanks de risico's gaat Vermeulen gewoon door met zijn werk voor Sea Shepherd. In zoverre dat uh, ze het proces exact zo lang gerekt hebben dat uh, mijn visa uh, deze week afsloopt. Dus uh, het komend, komend weekend kom ik naar huis. Maar uh, ik ga dit uh, gegarandeerd uh, weer opnieuw doen uh, voor Sea Shepherd uh, dat, uh, wat dat betreft. Um, motiveert uh, dit alleen maar tot... Uh, ja, dan naar Almelo, want het treinstation van Almelo is ontruimd vanmorgen... na de vondst van een verdacht pakketje. Treinverkeer ligt stil, mensen moeten binnen blijven, er is dus van alles aan de hand. Verslaggever Mathijs Holtrop is in Almelo bij het station. Matthijs, wat gebeurt daar nu? Ja, bij het station staan natuurlijk veel hulpdiensten. De explosieve opruimingsdienst is aangekomen, heeft hier onderzoek gedaan... En uh, de politie is zojuist gekomen, uh, naar buiten gekomen na een nieuwe vergadering. Is er al meer bekend over het pakket wat vanmorgen is gevonden? Ja, er is uh, in zoverre meer bekend. De EOD die heeft uh, eerste onderzoek uh, gedaan. waaruit blijkt dat er geen explosieven in het pakketje zaten. Dus uh, er is ook geen explosiegevaar. Wat uh, is aangetroffen is um, uh, dat er in het pakketje een brandbare stof zit. Dus het ergste wat had kunnen gebeuren als daar uh, een vlam bij was gekomen, was ja, dat een klein brandje had ontstaan. Um, wat ik begreep is dat de EOD het nu gaat overdragen naar uh, de technische recherche van de politie. Die gaat ter plaatse onderzoek doen en ook het pakketje verder onderzoeken op sporen. En uh, ja, dan zal alles weer uh, opengegeven worden, vrijgegeven worden. Wat zat er dan precies in het pakket? Ik weet niet precies wat voor stof erin zat. Wat ik begrepen heb van, uh, van de EOD is dat er uh, een brandbare stof in zat. Ja, was het wel bedoeld als bom? Ja, dat is ook maar de vraag. Ik bedoel, als je een pakketje maakt, hè, om het zo maar te zeggen, met een brandbare stof erin waar alleen een heel klein uh, brandje uit kan, uh, ja, vraag me dat af. Het is om een uur of acht vanmorgen gevonden. Wat heeft die vondst van dat pakketje voor deze omgeving betekend? Nou ja, het heeft natuurlijk veel impact gehad. Ik bedoel, het is natuurlijk uh, behandeld alsof er inderdaad explosieven in zaten. Ik denk dat dat ook verstandig is geweest. Je moet er natuurlijk niet aan denken dat het wel explosieven betrof en dat het mis was gegaan. En uh, ja, de boel is natuurlijk helemaal afgezet hier. Mensen zijn hier in kennis gesteld die hier om, uh, omheen wonen. Het ROC is hier in kennis gesteld en die, die hebben allemaal uh, maatregelen genomen. Dus ja, iedereen is natuurlijk ernstig geschrokken van deze, van deze vondst, ja zij Monique Tickler van de politie in Twente. Dankjewel Matthijs Holtrop in Almelo. Dan financieel uh, nieuws. Nederlanders zijn vorig jaar meer gaan lenen. Ze sloten voor 9,7 miljard euro aan leningen af. Een half miljard meer dan in 2010. Blijkt uit cijfers van het CBS. Twee jaren daarvoor daalde het leenbedrag juist. Nederlanders gebruikten vooral vaker hun creditcard om te lenen. En ze staan ook meer rood. Gemiddeld stonden mensen die rood staan. 3800 euro in de min tegen 2800 euro eind 2006. De mogelijkheden om krediet op te nemen via creditcard of om rood te staan zijn de afgelopen jaren ruimer geworden. Terwijl de voorwaarden voor een doorlopend krediet juist zijn aangescherpt. En die flexibele vormen van lenen zijn wel duurder. Zo is de rente voor creditcardleningen gemiddeld 5% hoger dan voor doorlopende kredieten. Het is 13 over 12. We gaan kijken bij het verkeer bij de AWB. Jolanda van der Velde. Drie files op dit moment, eentje op de A2 van Utrecht naar Amsterdam... tussen knooppunt de Hodendrecht en Amstel 4 kilometer... en op de A10 de Ring Zuid tussen Amstel Business Park en Rij 2 kilometer... heeft te maken met drukte richting de huishoudbeurs... Een auto staat in brand op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen Knoop het Beekberg en Afrit Hoenderloo twee kilometer zijn twee rijstroken dicht. Er blijft er eentje open. Dankjewel, dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Martijn van Dam is de eerste PVDA die zich kandidaat stelt om Job Cohen op te volgen. Bij hebben schietingen in Homs in Syrië zijn twee buitenlandse verslaggevers omgekomen. Een Amerikaanse die werkte voor de Sunday Times en een Franse persfotograaf. En dat verdachte pakketje bij het station in Almelo bevatte geen explosieven. U bent weer op de hoogte, dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen Jurgen van den Berg met lunch. Op 2, 3 en 4 maart organiseert de KNSB de Ascent ISU World Cup. In Tial Vereveen strijden de beste schaatsers van de wereld om prestigieuze titels. Support jouw schaatshelden naar de winst.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 Goedemiddag allemaal. next-journalist Juliette Vasteman over de soms bizarre eisen... waar freelancejournalisten mee te maken krijgen... als ze een verhaal moeten maken voor een van de vrouwenbladen. In het mediaforum Aad van der Heuvel en Bert van der Veer. Het gaat onder meer over een juridische akkefietje. Tijdens de wateroverlast begin dit jaar in de provincie Groningen... werd een heel dorp geëvacueerd omdat de dijken het bijna begaven. Ook journalisten moesten daar vertrekken. Maar nu blijkt dat verslaggevers juridisch gezien hadden mogen blijven. Overigens was het niet echt veilig daar te plaatsen. Om drie uur vannacht werd de situatie zo kritiek... dat iedereen op last van politie en het leger zijn huis moest verlaten. Bij daglicht blijkt het dorp compleet verlaten. Op de hulpverleners en een enkele achtergebleven inwoner na. Zometeen in de Nationale Nieuwsquiz Joost Hanewinkel en die komt uit Zwolle. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het medianieuws van vandaag begin dit jaar had Groningen dus te kampen met wateroverlast. In het dorpje Woltersum was zelfs een noodverordening van kracht en de burgemeester grendelde dat hele dorp af. Ook journalisten mochten de gemeentegrens niet over. Letterlijk stond er in die noodverordening: "Het is in ieder verboden zich zonder redelijk doel op te houden op of langs de weggedeelten in het gebied." Een hoogleraar recht heeft zich gebogen over die noodverordening... en nu blijkt hij, uh, dat, hij juridisch niet, uh, dat het juridisch niet mogelijk was om journalisten te weren. AD en Dagblad van het Noorden journalist Chris Klomp... is ten tijde van de watersnood meerdere keren in dat dorpje Woltersum binnengeslopen. Chris, goedemiddag. Goedemiddag. Wat vind je eigenlijk van zo'n noodverordening? dat de burgemeester zegt iedereen, inclusief ook journalisten, wegwezen allemaal. Ja, nou ja, ik was daar ter plekke. Ik ben inderdaad drie keer dat gebied ingegaan En op dat moment uh, waren we niet eens de hoogte van die noodverordening. Anders dan dat uh, MEs natuurlijk meteen naar je toe kwamen en je moet wegwezen. Uh, ik vind de noodverordening prima, maar niet voor journalisten. Ik denk dat wij een, een, een redelijk doel hebben om daar te zijn. Dat wij daar gewoon uh, ja, verslag moeten kunnen doen. En ook ongeheer verslag kunnen doen. Nou, ja, er komt nog bij dat er natuurlijk gewoon uh, ja, zoiets als een politieperskaart bestaat. En die kaart is volgens mij juist voor bedoeld om, uh, om in risicogebieden uh, ja, te kunnen werken. Ja, ja jij liet je er dus sowieso niet door tegenhouden door die noodverordening. Hoe ben je dat dorp dan binnengekomen? Nou, wij, wij kregen een persalarm om, om vijf uur s'nachts. En dan word je geacht om je te melden bij de voorlichter. Uh, ja, ik heb op mijn smartphone een adres opgezocht in het dorp... En, uh, een me erovertuigd overtuigd dat ik daar uh, moest helpen. Uh, hij trapte er niet zomaar in, omdat er bussen met evenkwezen uh, aankwamen. Maar hij heeft me wel een, uh, ja, een andere route uh, geweest en die heb ik gevolgd. Uh, maar ja, goed, je kunt het ook op andere manieren doen. Ik ben even later nog, uh, toen ik eruit werd gezet, ben ik, uh, heb ik oude kleren aangetrokken... en gewoon door de landerijen uh, gelopen naar het dorp toe. En uh, weer later, uh, ja, inmiddels had ik contacten gehad met mensen in het dorp... en die heb ik gewoon gebeld en gezegd, kom me halen... Ja, die had een dichte bestelbus, dus dan ben ik gewoon in de kofferbak gaan liggen. En, en ja, zo kom je er ook in. Ja, vanuit die burgemeester nog even geredeneerd. Er valt toch ook wel iets voor te zeggen, hè? Als alle bewoners weg moeten, dan kan ik me ook voorstellen dat hij zegt... van ja, het is ook niet handig dat daar dan een lege journalist rondstruint in zo'n dorp. Nee, dat kan ik me wel voorstellen. Maar ik denk dat een journalist een ander belang heeft dan, dan een burgemeester of, of de overheid. Ik snap zijn belang ook wel, alleen ja, hij zet wel een noodverordening in elkaar waarin staat dat alleen mensen in functie CQ met een redelijk doel daar moeten zijn. En ja, ik denk dat de journalistiek een redelijk doel heeft om daar te zijn. Ja. En we hebben inderdaad het argument gehoord... ja, als we dit openstellen, dan staan er straks 300 mensen. Ik weet niet of dat een geldig argument is. Volgens mij heeft niet iedere journalist een politieperskaart... Daar zit een registratie aan vast. En uh, volgens mij krijg je niet hele grote problemen als je die mensen toelaat. Ja. De, de vraag is natuurlijk nog wel even, hè? want zo'n noodverordening is het ook niet voor niks. Dus uh, uh, waar ligt de grens? Wanneer, wanneer uh, volg je dat nog wel op en uh, wanneer niet? Ik bedoel, mag je bijvoorbeeld inbreken wat jou betreft? Nou ja, wat mij betreft wel. Kijk, ik denk dat de, de grens ligt, uh, wat veiligheid betreft, ligt de grens bij jezelf. Je gaat ook niet vragen aan Peter Ede Vries of die wat... Wat liever wil zijn voor criminelen, of je geeft uh, een oorlogsverslaggever een vliegverbod. Ik denk dat de journalistiek dat zelf in moet schatten. En ja, wat die inbraak betreft, uh, we hebben natuurlijk net die KPN-gegevens gehad. Dan zie je dat ook een aantal journalisten. die gaan dan met die gegevens proberen bijvoorbeeld bij marktplaats in te breken. om aan te tonen hoe makkelijk dat is. Nou, ook dat, daar overtreed je ook de regels mee. Ja, ik denk als een bedrijf uh, allerlei, uh, allerlei documentatie heeft over het lozen van gif. en ik zou weten, of ik zou ook worden dat het ergens in een kantoortje ligt. En ik kan op geen enkele andere manier... De misstand, die misstand aan de kaak stellen. Dan sla je dan wel even een ruimte in. Om, om, nou ja, ik, ik, ik, ik weet niet of ik het durf natuurlijk. Ik kan wel heel stoer lopen, lopen blazen. <lacht> maar ik, ik zou het wel ik zou het overwegen. Nou. Ik vind dat je daarvoor... Uh, wel iets mag doen. En daar moet je dan uh, later maar uh, verantwoording ja. over afleggen. Nee, over de kwestie Woltersum kunnen we dus nu zeggen... dat die hoogleraar recht het heeft uitgezocht... en de uh, journalisten hadden daar in ieder geval niet weg moeten. Jij hebt je daar sowieso niet aan gehouden. Uh, dank in ieder geval voor de uitleg. Chris Klomp van het AD okay. en het Dagblad van het Noorden. De kranten van HDC Media die moeten vanaf volgend jaar op uh, compact formaat verschijnen. Het handzamere en kleinere formaat gaat gelden voor het Noord-Hollands Dagblad... het Haarlemse Dagblad, de IJmuiden Courant... de Gooi en Eemlander en het Leids Dagblad. Tot het zover is worden er testkranten gemaakt, ook voor een testgroep. Dat zijn dus lezers die uh, mogen zeggen wat ze ervan vinden. De hoofdredactie voelt zich gewaarschuwd door ervaringen van andere kanten. Sommige zijn te rigoureus veranderd, waardoor er lezers wegliepen. En daarom maken we van de tijd uh, gebruik en van tijd tot tijd ook testkranten... die we voorleggen aan een groep lezers en adviteerders. Probleemjongeren zijn helemaal hot op tv. Na de NCRV en de EO komt ook de NTR met een documentaire serie over probleemjongeren. Mildred Roethoff en G. Bosman duiken in de serie Uit de Bak aan de Bak... in de wereld van ex-deliquenten en waaijongers die weer aan het werk willen. De jongeren die worden gevolgd hebben een heftig leven achter de rug... en worden in het programma klaargestoomd voor de arbeidsmarkt. Voor motivatie en inspiratie van de herentreden jongeren... zijn BN'ers als Henk Schiffmacher en Nesto Hoost en Georgina Verbaan gevraagd... Die de eerste aflevering van Uit de Bak aan de Bak wordt half april uitgezonden. Ruim 700.000 mensen keken gisteren naar de laatste aflevering van As the World Turns. Dat is niet meer dan een normale aflevering van de soapserie. In Amerika werd die laatste aflevering in september 2010 uitgezonden. In Nederland lopen we een tijdje achter, maar gisteren was dan toch echt de allerlaatste. De vaste fans zaten bij RTL allemaal voor de buis om de laatste scènes van As the World Turns te zien. En dat klonk zo. Ik niet hoe hard het zou zijn om te ik oh, you know, weet darling. Ik denk niet dat er goedebys zijn. Gewoon.goed night. So het is tijd om te hebben. Goed night. Voor de Nederlandse volgers van As the World Turns zal het vandaag dus de eerste dag zijn dat zij het zonder hun favoriete soap moeten stellen. De cover van NRC Next is vandaag voor de gelegenheid omgetoverd in die van een vrouwenblad of Glossy. De reden daarvoor is een groot artikel over de gang van zaken bij de vrouwenbladen. Volgens NRC Next krijgen lezers van vrouwenbladen namelijk een zeer specifieke uitsnede te zien van de werkelijkheid. Aan de telefoon is de schrijver van het stuk, Juliette Vasteman. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, wat bedoel je daar eigenlijk precies mee? Een, een zeer specifieke uitsnede te zien van de werkelijkheid? Nou, wat er gebeurt is dat uh, redacties uh, van uh, vrouwenbladen een uh, kant-en-klaar stuk eigenlijk bedenken. Hè? Dat past binnen de bladformule. En van kant-en-klaar stuk dat moet ingevuld worden door een freelancer die dan uh, dat verhaal maakt. Um, nou ja, als je je blad vult met alleen maar kant-en-klare verhalen... die je van tevoren hebt bedacht... dan geef je de lezer natuurlijk maar een hele specifieke uitsnede van de werkelijkheid mee. Ja, en ik gok er even op dat, dat laten we zeggen... die verhalen niet helemaal ook uh, overeenkomen met de vrouwen die die bladen lezen. Ik bedoel, dat zijn, neem ik aan, toch hele andere vrouwen? Um, ja, dat ligt eraan hoe je het bekijkt, hè, want heel veel, er, wat ik heel veel hoorde van freelancers was dat als zij bijvoorbeeld een vrouw wilde interviewen, dan moest die vrouw wel knap genoeg zijn. Nou, niet alle lezers zullen heel erg knap zijn, dus dat is één. Ja, maar dat, dat hebben we namelijk al eerder ook gehoord hier tussen de middag, dat, dat ze inderdaad uh, gewoon, als, dan heeft iemand een goed verhaal, maar die ziet er dan niet uit, volgens die bladen dan, en dan wordt het hele verhaal vervolgens uh, over, de, over, de, over de balk gegooid. Ja, klopt. Ja, dat is juist. Ja, nou ja, en, en het tweede is dat natuurlijk de inhoud van die verhalen... dat, dat is geen uh, echte weerspiegeling van, van hoe een leven van een lezer eruit ziet. Want alle verhalen moeten een happy end hebben. Ja, want een lezer die een stuk uh, voor zich krijgt... moet zich daar niet beroerder door voelen. Die moet juist denken van... Ja. Hé, daar da, kan de die... uit opdoen. Maar daarvoor, da, maar, maar daarvoor zijn die bladen er toch eigenlijk ook? Dus dat, wat is daar eigenlijk mis mee? Nou, dat kun je zo zeggen, maar dat is natuurlijk niet de werkelijkheid. Niet alle verhalen lopen goed af. Hey, je hebt bijvoorbeeld een voorbeeld van, er, van een freelancer die zegt... ja, ik moest een verhaal maken over een vrouw die een kindje had verloren. Maar die vrouw moest nu inmiddels wel weer een nieuw kindje hebben gekregen. Want anders voelt ze ze zich naar die dag. Ja, maar zo, dat is toch niet hoe het leven in het echte uitziet? Nee. Zo werkt het toch niet? Even na mijn rugnummer, Juliette. Welke bladen doen dit? Uh, nou, je hebt eigenlijk een tweedeling. Als het gaat om uh, de mooie mensen, dus alleen maar mooie interviewkandidaten die, uh, die het uh, blad halen... dan heb ik gehoord dat vooral Flair, uh, Grazia, Libelle en Marie-Claire zijn genoemd. Maar als het gaat om de kant-en-klare stukken die dus binnen de bladformule moeten passen... dan maken alle tijdschriften gebruik van. Ja. En het en, zijn vooral freelancers die daar dus mee te maken krijgen. Want die krijgen dus een hapklaar uh, ja, een schabloon dat ze dan gewoon hebben in te vullen. Ja. Uh, je kan ook zeggen, nou ja, dat weiger ik gewoon toch als freelancer dan? Uh, ja, en dan ga je een andere baan zoeken. Want dan kom je niet meer aan de bak? Dan kom je niet meer aan de bak. Nee, want eigenlijk ook alle mensen die ik heb geïnterviewd... wilden ook allemaal anoniem blijven. Of ze nou voor de zogenaamde verkeerde tijdschriften schreven of niet. Um, ja, Sanoma heeft eigenlijk alle tijdschriften in handen. Of een heel groot deel daarvan. En heel veel uh, vaak wisselen ook chefs natuurlijk binnen het concern van stoel... Nou ja, als ze... Uh, die erachter komen dat zij dat tegen NRC Next hebben gezegd... dan kunnen ze gewoon fluiten naar hun baan. Ja, goed. Het stuk is te lezen inderdaad in NRC Next vandaag. Dankjewel, je wel, vast Oké, graag gedaan. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. De Beatles blokken. Het mediaarchief. Vandaag, precies 25 jaar geleden, kwam er een eind aan de ontvoering van Valérie Albeda-Jelgesma. De miljonairsdochter was 10 jaar toen ze werd ontvoerd. Eigenlijk was het de bedoeling om haar vader, Erik Albeda-Jelgesma, te ontvoeren. Maar die was net uit hun huis in Laren vertrokken. Journaalverslaggever Willem Lus bericht over de afloop van de ontvoering... die al die tijd stil was gehouden door de politie. En u hoort ook politiewoordvoerder Anne Gelof. De ontvoerders knipten een gat in het hek om de villa in Laren... En juist toen ze op het terrein waren, zagen ze de heer Albeda door de poort wegrijden, op weg naar Schiphol. De twee mannen belden daarop aan bij de voordeur, Valerie deed toevallig open en zij werd meegenomen. Het was puur toeval, ja, want ik denk dat ze niet konden weten dat uh, de moeder al in Spanje was, dat de vader toevallig net, uh, net wegreed, met het kind was thuis. De ouders van Valerie hoorden het bericht pas in Spanje, waar ze op zakenreis waren. Een regionale Spaanse krant wist de ontvoering toen meteen al te melden, een dag later. Maar dat nieuws bereikte de Nederlandse pers niet. En de Nederlandse politie bleef zwijgen tot de persconferentie in Hilversum. En dat gebeurde kort na de emotionele bevrijding van Valérie in Ettenleur. En toen is er een arrestatieteam van de Rijkspolitie, is er het pand binnengegaan. Ja, We hebben daar geroepen, Valérie, we komen je bevrijden. Op zolder hebben we haar aangetroffen, op de schouders is ze naar beneden gegaan. Politiewagen in... Mag van mij weten dat politiemensen daar behoorlijk met tranen in de ogen hebben gestaan? En volgens alle berichten gaat het goed met Valérie. De politie kwam de daders op het spoor door de telefonische onderhandelingen over het losgeld zo te rekken dat ze konden worden getraceerd. De mannen werden gevolgd en zo ontdekten ze waar Valérie werd vastgehouden. De daders uit Ettenleur en Zevenbergen zijn veroordeeld tot 9 jaar celstraf. Lunch met Jurgen van der Berg. Het mediaforum vandaag met Aard van der Heuvel en met Bert van der Veer. Allebei uh, ja, programmamakers. Bert is ook nog regisseur, schrijver. Aad trouwens ook schrijver. Ja, maar eigenlijk uh, zitten hier twee... Ja, uh, we zijn complementair. Ik wou net zeggen. Um, jullie hebben net meegeluisterd met het gesprek met die, met die Chris Klomp. Um, naar aanleiding van die zaak in, in Groningen. Um, hij ging ondanks die noodverordening toch dat dorp in, Woltersum. Uh, dat was geëvacueerd vanwege het hoge water. Uh, Aard van der Heuvel, ook wel eens in uh, barre omstandigheden gewerkt natuurlijk. Uh, zou je dat ook doen? Ja hoor. Ik, vind, uh, ik sta geheel achter meneer Klomp. Uh, hij, doe, hij oefent zijn vak voortreffelijk uit. En, uh, ondanks de noodverordening vindt hij dat uh, het uh, een van zijn uh, taken is om uh, te verslaan wat daar gebeurt. En dat doet hij dan. En uh, dan laat hij zich nog maar opsluiten in een kofferbak van een auto. Begrepen. In oude kleren. Ja. Ja. Dat spreekt echt als oorlogsverslag in een ondergelopen dorp. Ik vind dat prima. En ik uh, ben eigenlijk ook wel een beetje blij met de uitspraak van zo'n rechter. Die zegt dat. Uh, zo'n journalist best een doel heeft om daar te zijn. Ja. Uh, maar ja goed Bert, als iedereen dat gaat doen... dan, dan, ja, dan is het eind ook zoek natuurlijk. Nou ja, hij had het over die politieperskaart. Dat is natuurlijk het beste idee wat je kunt hebben. Dat je gewoon zo'n ding om je nek hebt hangen... en mag, dan mag de journalist naar binnen. Dan kan ik me nog omstandigheden voorstellen... waar een burgemeester of de politie zegt van... hier willen we je niet hebben. Dus dan moet je toch nog steeds je werk kunnen doen. Maar het lijkt mij wel de oplossing. Maar ja, ja, je hebt wel gelijk natuurlijk. Er zijn steeds meer zich journalisten noemende nou, typjes. Die ook zo'n perskaart misschien wel omgaan. Ja, ik bedoel. Als je op zaterdagmiddag op de PC-hoofd gaat lopen... Dan, dan zie je ze op hun scootertjes zie je ze rondrijden. Ja, dat soort knulletjes. Die en noemen ze ook journalisten. Voor je het weet zitten ze in Friesland. Ja. Nee, maar zo'n politieperskaart perskaart is al een aardige scheiding. En, en, en overigens heeft die burgemeester natuurlijk wel tot taak... om ook de journalisten te wijzen op de risico's... van waar ze mee bezig zijn. Zijn. En vervolgens trekken ze hun eigen plan. En het zullen er nooit, zoals de burgemeester zijn, dadelijk staan er 300 man. Dat denk ik niet. Alsof dat, nou, dat wonen er niet in door door. Door. <laughs> die, die nee. In de hele omgeving niet. Ja. Nee. Maar ik ben nog wel even benieuwd, want hij ging nog verder. Hè? Die laatste vraag. Ja. Zou je bijvoorbeeld inbreken dan om achter, achter dingen te komen? Ja. Mag dat dan wel? Nou, dan moet je wel erg goed uh, het, uh, het doel wat je hebt voor ogen houden. Hij noemde een paar voorbeelden. Maar eh, bij alle schrikken natuurlijk ontzettend... als je ziet hoe ver de journalistiek kan gaan... als je in, naar de Engelse boulevardbladen kijkt... En dat is een paar mijl te ver, dus dat moet je altijd ook wel in overweging houden. Maar als je bepaalde misstanden aan de kaak wil stellen, ach ja, dan, dan moet je dat maar doen. Het risico is voor de journalist lijkt me in dit geval, hè, ja. als, je de, ja. als je de wet overtreedt. Zeker. Ja. Maar hebben we dat verhaal gehad van dat jongetje in het ziekenhuis in Tripoli bijvoorbeeld? De Telegraaf wist uh, dat jongetje te bellen daar. Uh, er is heel veel commotie over geweest. Dat was misschien wel een beetje een, een Engelse toestand, zou je dan kunnen zeggen? Ik keek van de week naar televisie en zag Frenk van der Linden bij Pauw en Witteman, geloof ik, of bij Matthijs weet ik niet Wat meer. Hadden, ja. En uh, die kreeg het verwijt dat het uh, een generatiekloof was. En toen zei uh, Frank van der Linden, nee, nee, het is geen generatiekloof. Het is een fatsoenskloof. Uh -huh. Dat ging tegen Rutge van geen. Uh, ja, stemmen. dat ging in dit of geval uh, tegen Ponius. Ja, uh, ponius. Maar um, in het geval van de telegraaf van dat jongetje, dat is ook een fatsoensnorm. Dat, en, uh, zelfs de telegraaf heeft toegegeven dat dat wel erg veel te ver is gegaan. Ja. En dan gaan we het niet weer over de NRC nee. hebben. Nee. Ja, nee, nee, we gaan het nee. niet over Jannetje hebben. Nee, dat is inderdaad uh, waar. <laughs> maar we zijn, we zijn dus niet te braaf. We zijn uh, gewoon netjes fatsoenlijk in ik, Nederland. Nou ja, die Jannetje vind ik ook iets van... Uh, de, Toch de, Jannetje? De, ja, die, die, die professor Tulken en, uh, en de hoofdredacteur Zo. van NRC... wordt op hoge toon door collega's geïnterviewd. En allemaal collega's die in de situatie van die hoofdredacteur precies hetzelfde zouden hebben gedaan. De hoofdredacteur wel. Ja, Het ja. is een primeur. Het is, het het is, is een onderwerp waar je ja. echt dagen in dit programma ja. over door kan. Dus je wie je ook hier <laughs> aan tafel hebt, heeft hier een mening over. Ja. Ja. Maar goed, laten we het hier dan bij laten, wat betreft Jannetje. Nieuws. Kijk of er nog nieuw nieuws is uh, uit de hoek. En wij praten zo meteen door in deel 2 van het Mediaforum. Hier is Jan van de Putten. Radio 1. Het NOS-journaal.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 Het pakketje op het station in Almelo bevat geen explosief. De explosieve opruimingsdienst heeft dat vastgesteld. Station en directe omgeving werden vanochtend ontruimd... en het treinverkeer werd stilgelegd. Er zat een brandbare stof in dat pakketje. En straks wordt het gebied rondom station Almelo weer vrijgegeven. En in Rotterdam krijgen honderden leraren in het voortgezet onderwijs... en het middelbaar beroepsonderwijs de komende tijd een taaltoets. Via internet, volgens de Rotterdamse wethouder van onderwijs... moet die toets de kennis van de Nederlandse taal bij die docenten opfrissen. De toets is bedoeld voor alle leraren, ook als je bijvoorbeeld uh, gymnastiek geeft. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. De zon is op veel plaatsen inmiddels tevoorschijn gekomen... al wordt het zonlicht wel gefilterd door de toenemende sluierbewolking... Vanmiddag krijgt de zon het geleidelijk steeds moeilijker. Aan het eind van de middag is het overwegend bewolkt... en krijgen de waddeneilanden met wat regen te maken. Ook de wind trekt steeds meer aan... en komt in het binnenland een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind te staan... windkracht 4 tot 5. En een krachtige tot harde wind in het noordwestelijke kustprovincies... windkracht 6 tot 7. De temperatuur al weer op naar 8 of 9 graden. Vanavond is het bewolkt en zijn de perioden met regen... De zuidwestenwind blijft daarbij flink doorwaaien. In het noordwesten kunnen tijdelijk zware windstoten voorkomen tot 80 km per uur. Vannacht trekt het regengebied langzaam naar het oosten... en morgenochtend kan in het oosten soms een beetje regen vallen. Morgenmiddag zijn er wolkenvelden en korte zonnige perioden... en is het overwegend droog. De wind zwakt morgen steeds meer af en het wordt maximaal een graad of 12. Vrijdag wordt een dag met veel bewolking en af en toe wat motregen. Ook dan blijft het nog zacht met een graad of 12. In het weekend wordt het iets koeler, maar zijn er ook meer zonnige perioden. ANWB Verkeersinformatie drukte bij Amsterdam op de A2 van Utrecht naar Amsterdam voor knooppunt Amstel 2 kilometer. Op de A10 de ring Amsterdam-Zuid tussen Amstel Business Park en Afridraai ook 2 kilometer. Heeft te maken onder meer met bezoekers aan de huishoudbeurs. Op de A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen knooppunt Beekberg en Afridloenen 4 kilometer. Zijn naar twee rijstroken dichter blijft er maar eentje open. Daar staat een auto in brand. Net over de grens in België is een aanrijding geweest op de E313 richting Antwerpen. De keer kan beter vanuit Eindhoven niet omrijden via de E34. Slimmer is om te rijden via Breda. Dit is Radio 1, Lunch. Het Mediaforum. Met Aad van der Heuvel en Bert van der Veer. Uh, laten we gelijk even inhaken op dat bericht uh, net in het nieuws ook. Om twaalf uur ook uitgebreid gehoord. Uh, in de Syrische stad Homs zijn twee westerse journalisten omgekomen. Eén daarvan is die uh, Mary Colvin van de Britse krant de Sunday Times. We horen haar net ook nog even verslag doen van, van haar bevindingen daar de afgelopen dagen. Uh, wat, wat denk jij als je zoiets hoort, Aan? Want je hebt ook in dit soort uh, situaties ja, gezeten. Dat is weer ontzettend schrikken. En uh, in tegenstelling tot. Uh, het verleden misschien, zijn journalisten steeds meer uh, doelwit geworden. Omdat partijen op een gegeven moment belang kunnen hebben... bij, uh, bij de dood van een journalist. En ik hoorde net een bekend uh, oorlogscorrespondent van uh, deze jaren zeggen... van... Uh, Santjaap Melissen uh, was dat. Ja, precies. Dat, uh, dat je op een gegeven moment inderdaad uh, doelwit kan worden... omdat het ook reclame voor de oppositie kan zijn... En uh, dan worden het wel heel treurige situaties, vind ik. En daar schrik ik erg van. Ja. Ja. Deze vrouw was al eens een keer een oog verloren, begreep ik ook, hè? In die, Ja, in die oorlogs... een, een ooglapje, ja. ja. Ja, maar ja, je, moet, je moet je toch natuurlijk iedere keer de vraag... maar die vraag heeft Aad zijn, zijn hele leven aan zichzelf gesteld. De vraag stellen of het zin heeft dat je naar dat soort gebieden gaat. Uh, we hebben CNN en BBC World, et cetera. Die zijn daar, dat zijn goed getrainde mensen... die op een veilige manier proberen te melden wat er aan de hand is. En dan heb je daar omheen... heb je mensen die daar human interest stories proberen te maken... die, die, die het menselijke leed echt proberen te laten zien... Maar op het moment dat het een dergelijk risico wordt... zou ik gewoon zeggen, ga maar niet. Want zo belangrijk is het nou ook weer niet... die human interest verhalen. Ja. Uh, maar maar ja, zij het, had wel ervaring, toch? Dus zij had ervaring, zeker. En, uh, ja, iedere journalist, wat we al in uh, verband met Groningen hebben ja. genoemd... iedere journalist moet die, zelf, moet die eigen afweking Nee, maar maken. mensen van het NOS Journaal... daar zijn ook genoeg mensen zo langzamerhand, die echt ervaring ja, hebben. Zeker, in de ja, zeker. Ja, ja. Maar toch moet je iedere keer maar bij afvragen... of voor een bijdrage van 7 minuten aan Nieuwsuur... Ja. je naar dergelijke gebieden niet af te reizen. Ja, dat moet. is een ontzettende verantwoording voor... Uh, de hoofdredacteuren, de eindredacteuren en de redacteur zelf. Ja. Maar ik kan me in, in bepaalde gevallen voorstellen dat iemand zegt... Uh, oké, okay, ik doe het, want ik vind het van belang en dan... Maar misschien, dat het reden geeft, ja. maar misschien dat het journalistieke belang soms een beetje overschat wordt. Ja, dat, dat, ik vind dat een journalist zich daar niet mee bezig moet houden. Ik vind dat een journalist maar gewoon uh, uh, dapper door moet af. gaan en erop af. En, het terp, ja. Maar wel na blijven denken en wel uh, de risico's afwegend. dat is natuurlijk het hele probleem met het Syrië. Daar, daar komt echt helemaal niks vandaan als we, als we het Westen dat niet Precies. zelf gaan halen daar. Maar nogmaals, uh, Melissen, ja. daar heb ik even mee staan praten net... en die stond daar op die grens en die overwoog om naar dat Homs toe te gaan... en vertrouwde op een gegeven moment... De mannen en de, de mannen in dit geval, ja, die hem naar binnen wilden leiden, niet meer. En dacht ik, ik ga even een paar stappen terug, en dat is prima afweging die een journalist maakt dan. Maar de situatie is daar ook zo dermate verwarrend dat het dat, dat ook niet zal helpen als een, een welbespraakte en goed voorbereide Nederlandse journalist daar eens gaat kijken wie er nou eigenlijk, wat die oppositie nou eigenlijk voorstelt. Uh -huh. Ik weet het niet hoor, over hoeveel mensen we het hebben en welk percentage van de bevolking. Uh -huh. En niemand heeft het mij kunnen vertellen. Goed, we gaan het hebben ja, over... Ja, toch, het... toch blijf ik even aan de kant staan van de mensen die er wel de afweging maken om er wel naartoe te gaan. En om dan maar uh, tegen de, de, de stroom in te zeggen nou je, ik blijf daarover berichten. Ik vind het belangrijk om, hmm. daar, om daar verslag van te doen. Met het risico dus dat je, met het risico dat je onzin vertelt. Want uh, inderdaad, om aan je informatie te komen... valt lang niet altijd mee. En met het risico dat je een kogel voor je haartjes krijgt. Ja. Ja. Um, goed, Eigenland. Heel ander onderwerp, maar we hebben er net ook al even over gesproken. Nsc Next vandaag, met het verhaal over de Nederlandse glossies. De vrouwenbladen met name. Uh, opmerkelijke cover trouwens over die, over die Next. Want er staat een prachtige mevrouw voorop. Ja, dat vond ik al raar. Want op, er staat een prachtige mevrouw voorop... Maar het uh, verhaal uh, gaat een beetje over... dat er een aantal verhalen gewoon niet doorgaan... omdat dat niet uh, glossy genoeg is. Kijk, en dan zie je hier... op pagina uh, uh, uh, uh, drie. drie, vier... Vier, ja, vijf. De, de oude dame staan... die zeker niet voorop die glossie komt. Ja. Maar die zet niks, ook niet voorop. Die nee. trapt een beetje in hetzelfde. Ja. een prachtige mevrouw hier... en die oudere dame die nooit in, uh, in aanmerking komt... die staat op pagina uh, zes. Ja. Maar... Uh, Kijk, die bladen, en, en ik lees er net genoeg om te weten... Ja, dit dus is een bedvinderein, hoor. Vind ik. Nou ja, kijk, die dingen hebben gewoon een format. Net zoals een televisieprogramma en dit programma een format hebben. En binnen dat format passen bepaalde verhalen. Dat, dat lijkt me dan, om te beginnen, al heel normaal. En of ja. je nou, er wordt zo, in dat gesprek dat jij net voerde... met deze verslaggeefster... werd zo de nadruk gelegd op freelancers. En freelancers die worden dat, alsof mensen in vaste dienst... niet op dezelfde manier gestuurd worden. En zo werkt het gewoon. Je kan de Linda openslaan op pagina 18... en dan vind je het grote interview van een bekende Nederlander... met een bekende Nederlander en glossy foto's. Dat is wat de lezers willen. Ja. Wat willen we ah, dan? Het dat die bladen, gaat toch wel ver... die bladen... ja, maar Bijvoorbeeld Die bladen die, die schrijven uh, mooie verhalen over, over dingen die mensen meemaken. Dan, dan blijkt dus inderdaad dat... Als je niet goed uitziet blijkbaar, dat, dat het verhaal dan niet eens wordt ja, geplaatst. Dat is toch gek? Ja, dat is gek. Ja, maar wil dat jurist... voordeel hebben we dan bij de radio dat het maakt ja. niet uit hoe je eruit ziet. Nee, maar je kan ook iemand nou, hebben die te ernstig stopt Je ziet stotten... er toch weer twee camera's aan ja. ja. Iemand die het te ernstig stottert lijkt me toch ook echt een probleem bij, ja. het, bij, bij dit mediaforum. Dus de, de, de, ik, ik geef onmiddellijk toe dat wij uh, ik, ik heb een, uh, een redelijke geschiedenis van, van talkshows dat je dan ook nog wel eens tegen elkaar zegt van nou, die ziet er eigenlijk niet uit, we willen iemand anders nemen of zo? Ja. Dat heeft ook alles met het onderwerp te maken natuurlijk. Dat, dat gebeurt je ook bij de shows die jij nee, regisseert? Je, je ik wil graag dat de bijstandsmoeder er ook een beetje uitziet als een bijstandsmoeder, toch? Ja, die bijstandsmoeder die laatst weer Paul en Witteman zat, die, die zag er graag... helemaal niet uit als een bijstandsmoeder. vond jij dat nou weer? Ja, ik zag er prachtig een... uit. Nee, ik... Niet dat, dat bijstandsmoeder er niet. Je niets... bracht veel humor in het programma, moet ik ja, hier, zeggen. Hier is er zeer die... aanstekelijke lachen. Ja, die was leuk. Maar hier, hier is toch niet iets ergs aan de hand, aan. Uh, nou, nee hoor. Uh, ik, ik begrijp volkomen dat, uh, dat uh, bladen een bepaalde format hebben enzovoort. Wat, wat, ik, wat ik een beetje van schrik is dat. Al die mensen die daar uh, iets over willen zeggen, dat allemaal anoniem doen. Dat zijn journalisten. Ja. En daar schrik ik wel een beetje ja. van. Dan denk je, jongens, je kan toch uh, een verstandig verhaal ophouden ja. uh, op, op, uh, opbrengen zonder dat je ontslagen hoeft te worden. Ja, uh, goed, die, die, die, veel van die bladen worden door Sanoma uitgegeven. Dus als jij uh, kritisch bent, dan, uh, dan kan je gelijk voor een aantal bladen misschien niet meer schrijven. Nou ja, goed, er staat op de voorpagina ook iets wat er staat gaat over Turkije. Zon, zee, uh, Strand en Hollandse meesters. Ja. Ja, het is ni inderdaad niet de bedoeling dat als je door een van die bladen naar Turkije wordt uh, gestuurd, dat je dan uh, meldt hoe slechte sanitaire voorzieningen daar zijn. Want dat vindt het Turks Verkeersbureau of Turk Air... of hoe het precies mocht weten... het is natuurlijk nog meer de afhankelijkheid van de adverteerders. Maar dat de al... als dit een verhaal van NRC Next is... dan hoop ik toch wel dat ze het over die verkeerde toiletten en zo hebben. Uh, dat, het dat het reisbureau dat, dat niet doet, maar nou ja, de krant die... Uh... Misschien is dat dan een zorg, dat, dat je die grenzen steeds meer ja. ziet verschuiven... Mm. en dat je zeker ja. ook in de weekendbijlagen van de, van, de, van de diverse kranten... Volgensland Magazine, Telegraaf, et cetera... Uh, die, die dan speciale nummers aankondigen over vakanties of over mode, et cetera... ook alleen maar om als vuik te dienen... voor de adverteerders natuurlijk, en geen andere reden. Ja. Niet omdat ze nou zo leuk vinden om een moduspecial te maken. Maar goed, jij, jij zegt bij het tv-programma gebeurt het ook wel... Dat, dat je toch kijkt naar de gasten van... Nou, hoe, hoe ziet dat er precies uit en, en leidt het niet te veel af. We hebben mogen meemaken de terugkeer van Aad van Heuvel als presentator... op uh, de Nederlandse televisie, waar we allemaal zeer verheugd over zijn. Um, op, een man op leeftijd, met heel veel ervaring. Um, je ziet tegenwoordig ook heel veel jonge meiden. In Nederland is dat toch minder dat je, dat je mensen die wat op leeftijd zijn... gewoon voor, voor de camera ziet. Nou, dat weet ik niet. Het is vrij opmerkelijk. maar ik... Ik denk dat jij en en maar wel twee voorbeelden zijn... van mensen die te vroeg zijn gegaan. Of dat nou al vrijwillig was of dat het zo was. Maar dat zit ik wel. Laten we wel zitten. Bolte Cronkite Ja, precies. Die zit er nog steeds volgens mij. Die wordt gemummificeerd. Oude nieuwslezer van CBS was die dag. Ja, de grootste nieuwslezer van CBS. Ancianiteit wordt juist in dat soort functies... zeker op de Amerikaanse stelling. Maar ook wel in Duitsland. Maar pas bij de BBC ook nog weer de baas. Die heeft gezegd, we hebben te weinig uh, vrouwen op leeftijd. Uh, laten we zeggen, in, in, in ja. functies als presentatoren en, uh, en verslaggevers. Nee, zou dat is... in Nederland ook meer moeten? Uh, nou, het, het zou in ieder geval er al aan helpen... als het er over nagedacht zou worden. Het, uh, het was toch een vrij... Uh, vervelende automatisme om uh, mensen op een bepaalde leeftijd uh, weg te zetten. En om altijd, vooral de omroepen hadden daar een handje van... en dat is niet alleen nu, maar dat is ook al 60 jaar aan de gang van uh, we, moeten ons, uh, we moeten jeugd hebben die naar ons kijkt. We mm. moeten proberen jongeren aan ons te binden. Ja, en en, en ik, dat gaat jarenlang door en dat lukt toch niet. Want nou. die jongeren die zitten gezellig ah, in ah, de discotheek... of waar ze ook uithangen en die hebben belangrijke dingen te doen. Die komen vanzelf wel als ze uh, ja. ergens in de dertig het, zijn. Het ja. zit ook een beetje in ons systeem. Maar ik vrees dat met dit weer op een boze tweet van Jan Slachten komt te staan. Maar in wezen uh, legitimeert Omroep Max zo van... Nou, uh, Max doet nu de ouderen. En dan hoeven die anderen zich daar vervolgens niet meer zo vreselijk druk over te maken. is een beetje. Een in een ja, maar dat zal Jan zijn. niet bedoelen, denk ik. Nee, ik denk het ook niet. Nee. Nee. Daar <laughs> hebben we nog één belangrijk onderwerp. Vandaag uh, voorkant uh, Volkskrant, maar gisteren ook al in altijd wat... met de collega's van NGV Televisie. Uh, dat ging over het kabinet. Heeft in 1954 de oorlogsmisdaden van Nederlandse militairen... op Zuidse Lebes, dat heet nu Sulawesi... Uh, in de doofpot gestopt. Op dat eiland sneuvelde in 1946 en 1947... 3000 Indonesiërs. Velen werden strandrechtelijk geëxecuteerd. Um, Wist jij daar uit van de ja. ja, zeker. Dat wist iedereen. Ja. Dat is ook al uit uh, in 1969 is er een zogenaamde excessennota verschenen, waar dit soort dingen ook al in stonden. En de strapatsen van deze kapitein Westerling... Ja, dat was een uh, bekende naam. Uh, he, dat ja. was een bekende naam en men wist uh, wat hij uithaalde. En dat uh, Drees dat in de doofpot heeft proberen te stoppen... en latere kabinetten ook, begrijp ik. Want er zijn zulke afgrijzelijke dingen gebeurd. Maar waarom bordelt het nu ineens weer op dan uit? Het zal altijd opborgen, zodra je dingen in de doofpot stopt en, en een diepe la probeert verborgen te houden, dan komt het vanzelf ja, weer naar voren. Het is toch wel een merkwaardig verhaal. Ik bedoel, jij zegt zelf in 1969 in het verhaal in de volksstand staat dat in de jaren 80 ook uh, één of meerdere wetenschappers nog getuigen zijn ja, Historicus. van hetzelfde ja. rapport. Nou, die, die hadden toch een voorbeeld kunnen nemen aan onze Nederlandse neurochirurg in Innsbruck... en dat misschien wat sneller in de publiciteit dat, moeten brengen. Ja, dat hadden ze moeten doen. En uh, zolang uh, deze zaak uh, niet door een rechter is getoetst... blijft het borrelen en broeien enzovoort. Ja. Men dien verstande dat uh, misschien Drees ook wel heeft geweten... Wat, want ik heb een inktzwart idee over dat soort zaken... Dat wij altijd uh, iets hebben van een oorlog. Ach, dat, is wel een, dat kan een schone en dat kan een vuile oorlog zijn. En dat is natuurlijk flauwekul. Uh -huh. Een oorlog is ja. altijd een vuile, smerige toestand. als de recente de Verlandse geschiedenis... één gigantische schandvlek heeft, heeft... is het toch wel wat, wat is het in Nederlands Nederland is afgespeeld. Nee, zeker, Met zeker, de Molukken zeker, die ja. hier naartoe gehaald werden. Zeker, 12.500 mensen, ja, wij als ik het vergis, die in kampen die, die, werden gezet. Nee, dat is zeker wel. waar. U zag wel dat uh, Rawagadé gehad natuurlijk. Rawagadé, ja. Waar ook Van 20 slachtoffers zijn gevallen ja, uh, op Veel te veel, maar minder dan op Sleepers. Ja. Uh, maar da, da, daarvoor werd gevraagd: van, moet de Nederlandse regering daar bijvoorbeeld excuses voor aanbieden? Uh, nou, uh, dat, dat, ze hebben wel uh, mens, de nabestaanden geld gegeven, geloof ik nu intussen. Er is een soort schadevergoeding gekomen. Uh, maar daar komt dit ook allemaal achter weg natuurlijk. Want dat, dat wisten we toen ook wel, dat dat niet alleen maar daarbij nou, dat wisten we ja. ja. En de uh, excuses uh, zijn halfhartig een beetje aangeboden. Maar ja, ik ga de geschiedenis niet uh, proberen nee, naar voren te trekken. Ik, bedoel, natuurlijk niet zo vreselijk er zijn uit. vreselijke dingen ja. gebeurd. De, de, de, Moeten de verantwoordelijken worden vervolgd? Want dat is wat die advocaten liever nee, zeggen. Ik, ik vind dat er echt een geschiedenis geschreven moet worden. Ja. Op de een of andere manier. Ik, ik, ik heb niet zo vreselijk veel dat ze ook eerder inderdaad aan de nabestaanden. of aan, aan de kinderen van de mensen die. Uh, uh, nou ja, in die categorie. Maar ik, ik vind je hoort gewoon de geschiedenis uh, goed op een rij te hebben. en te weten wat er echt gebeurd is. Dat is het belangrijkste. Wij zijn geneigd om ontzettend snel te gaan praten over de schuldigen. En, ja, en, te en, en tegemoet, tegemoetkoming. Terwijl en dit excuusen. een stuk geschiedschrijving is... die inderdaad veel zorgvuldiger geschreven moet worden. En ter uh, lering en de vermaak over de rare ideeën die wij hebben gehad... rond uh, ja. onze voormalige kolonie en waar we mee bezig waren. Ja. Ja, gewoon omdat de geschiedenis de waarheid verdient lijkt me. Goed. En dan uh, de oorlog in, in perspectief plaatsen van... ik zit in een peloton en de helft van mijn uh, maten wordt neergeschoten. Wat ga ik dan doen? Precies, het is nu makkelijk om er nu in 2012 in een lekkere stoel... Ja in een warme studio na te kijken. Maar goed, nou, wijze woorden op het eind. Dank. Ja, ja, ja. Aad van den Heuvel, Bert van de Veren. 60-plussers, hè? <laughs> ja, dan krijg je dat. <laughs> Jij ja, ook wel. Uh -huh. Echt waar? Ja. Nah. Je ziet er zo goed uit, Bert. Doe wel uh, zo. Zometeen de Nationale Die Spelen met Joost Hanewinkel uit Zwolle. En dit is Jamie Lydell, liedje uit 2005. Multiply.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 I'm So tired of being myself. Dat was uh, Multiply van Jamie Lydell. We gaan de Nationale Nieuwsquiz spelen. Joost Hanewinkel is hier. Hij is 25 jaar. en komt uit Zwolle. Net afgestudeerd als journalist. Mag ik even je diploma zien, Joost? Heb <hijf> ik niet bij me. Maar is het wel goed? Hij is goed. Ja, ja goed gekeurd. Ja, ik zat niet bij die 23 procent uh, waarvan het ramond zeg maar. Ja, dat is me toch een verhaal daar ook. Hè? Ja, ja, het uh, baal is je eigen... daarvan ook? Want uh, ja, jullie krijgen daar natuurlijk last van. Je wordt nagewezen. Ja, ik baal ervan. Iedereen baalt ervan. Het is. Uh... Dus, ik heb echt heel veel reacties ook van andere mensen gehoord... Ja. Van die, die er helemaal gek van worden. Eigenlijk. Ik kan me dat goed voorstellen. Nou, je bent op zoek naar werk. Als uh, iemand werk heeft in de journalistiek... kunnen ze zich melden via onze uh, site. Uh, dan zullen we dat netjes doorsluizen. Ja. Uh, laat zien dat je wat weet van het nieuws. Precies, ja. We gaan eerst de nieuwsfactor bepalen. Dominique Strauss-Kaan en seks. Als die twee woorden kort na elkaar vallen... is de belangstelling groot. De Nationale Nieuwsquiz. Hij wordt ervan verdacht. te hebben deelgenomen aan seksfeesten met prostituees. En de vraag is of de voormalige IMF-topman wist... dat de vrouwen werden betaald. Prostituees werden erheen gevlogen en secretaresses genoemd. Officieel is Trotskan dus in hechtenis genomen. Niet omdat hij officieel verdacht is, maar wel omdat er serieuze verdenkingen zijn. Geleid door uh, Label, uh, Lady Marmalade, voel je vous coucher avec moi, ce soir. Daar heb je hem weer, Dominique strauss kahn Hij dacht zelf ook van alles af te zijn, maar hij is weer aangehouden... in verband met een seksschandaal dus. Hier is vraag 1, in welke Franse plaats is hij gisteren aangehouden? Dat was in Lille. En dat is goed, hij is vrijwillig daar naar het bureau gekomen... als getuige maar kreeg ter plekke te horen dat hij verdachte is. Vraag 2, naar welk hotel is het seksschandaal vernoemd? Carlton. En ook dat is goed... Het gaat om georganiseerde seksfeesten van prostituees. En die feesten werden vaak in het hotel Carlton in Liel gehouden. Dan uh, vraag drie, en dat is een kop uit de krant. We willen graag weten waar die kop over gaat. Je krijgt ook drie mogelijke antwoorden te horen. Hier is die. Hommage voor een fenomeen. Hommage voor een fenomeen. Gaat dit over één? Volgende maand zal er een Nederlandse tributeconcert... voor Whitney Houston worden gehouden in de Melkweg. André van Duin heeft gisteren een award gekregen... in het De La Mar theater in Amsterdam... En Ardell, wederom grote winnaar bij Awardshow, dit keer bij de Brit Awards. Dus hommage voor een fenomeen. Waar gaat dit over? Mm, gok voor antwoord 2. André van Duin? Ja. Is goed. Dat stond in de Telegraaf vandaag, deze kop. Vraag 4. Hoe heet de prijs die André van Duin gisteren won? En uh, we willen graag de volledige naam weten. Uh, Edison Urge Award. Dat is goed. Edison Overprijs of Award, ik vind het prima. Categorie Kleinkunst Comedy kreeg hij hem. De jury van de Edison prijs, de artiest vanwege zijn creatieve spanwijte. Vraag 5 is de vraag met een geluidsfragment. Wie is hier aan het woord? Wie er ook aan meedoet, ik hoop dat we in Nederland kunnen laten zien... dat er in deze partij ongelooflijk veel mensen zijn... die de sociaaldemocratie weer nieuwe energie kunnen geven. En laat dan uiteindelijk de leden kiezen wie ze daarvan de beste vinden. Ja, Diederik Samson. Dat is goed, verschillende Kamerleden worden als kans hebben genoemd... om de nieuwe partijleider van de PvdA te worden en hij is er eentje van. Martijn van Dam is nu de eerste echte officiële kandidaat. Vraag 6. Welke PvdA-prominent zegt niet beschikbaar te zijn... en zegt dat de PvdA maar beter kan worden opgeheven? Ja, Rob Oudkerk. En ook dat is goed. We gaan naar de laatste vraag. Daarmee kan je nog maximaal vier punten verdienen. Je krijgt aanwijzingen over een persoon uit het nieuws. En uh, de vraag is simpel, hè? Wie is dit? Als je het weet, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen. Vier. Ik ben uitgemaakt voor dwel- en bankbediende. Drie. Ik werd de haiku Prime minister genoemd. Stop, Van Rompuy. De volgende aanwassing was geweest Balken en had naar verluid graag op mijn plek willen zitten. En ik wil een tweede termijn als voorzitter van de Europese Raad. Het is inderdaad helemaal Van Rompuy. Uh, uitgemaakt voor dwel- en bankbediende. Dat was bij zijn aantreden door de Britse Europarlementariër Nigel Farage... U hebt het charisma van het zei hij, in het uiterlijk van een bankbediende. Uh, hij schrijft haiku's ook, die van Rompuy. Dus vandaar, uh, goed gescoord op zich wel. Negen zijn dat er. Uh, dat betekent dat er vijftien nodig zijn om gelijk te komen. Mm -hmm. En zestien om uh, over die 135 van gisteren te gaan.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 Vandaag luidt de stelling. Het belang van slachtoffers moet zwaarder meewegen bij de beslissing over vervroegde vrijlating van daders. Dat is best een lange zin, dus u kunt hem nog eens even nalezen op onze site. Uh, we zijn wel benieuwd of u het ermee eens bent of mee oneens, want uh, staatssecretaris staatssecretaris Teven van de VVD pleit ervoor in de Telegraaf. Vandaag is het Europese Dag van het slachtoffer. En met dit plan reageert Teven op het vervroegd vrijlaten van de man die vorig jaar cabaretier Floor van de Wal heeft doodgereden. Het belang van slachtoffers moet zwaarder meewegen bij de beslissing over vervroegde vrijlating van daders. Bent u het eens of oneens? SMS dat 7070 70, kost 50 cent. Gratis bellen 0800 1101. U kunt stemmen op de website www.stand.nl en twitteren doet u met hekje standpunt. We zijn terug bij Joost Hanewinkel, 25 jaar uit Zwolle, afgestudeerd journalist. Nou, dat heeft hij laten zien, want het ging helemaal niet slecht in die eerste uh, ronde. Uh, 9 kom je uit, dus er moeten in ieder geval 15 goed zijn om gelijk te komen. Mm -hmm. kom je op 135, maar 16 of meer is natuurlijk beter. Goed. Ja. 90 seconden de tijd. Als je het niet weet, pas roepen. Uh, maar het liefst uh, gewoon het goede antwoord geven. Hier komen de vragen. De Nationale Nieuwsquiz. Meer dan 85% van de Nederlanders eet wat te veel. Zout. Dat is goed. De PVV-raadslid is per direct uit haar fractie gestapt in welke gemeente? Almere. Is goed. Hoe heet de Nederlandse Sea Shepherd-activist die in Japan is vrijgesproken? Vermeulen. Dat is goed. Ongeveer 80% van de inwoners van welk land bracht gisteren hun stem uit bij de presidentsverkiezingen? Jemen. Goed. Welke aandelenindex is voor het eerst in bijna vier jaar boven de 13.000 punten uitgekomen? Doubjons. Is goed, uit onderzoek van het Leidse Universitair Medisch Centrum blijkt dat patiënten met welke ziekte mogelijk kunnen worden genezen? Diabetes. Dat is goed, welke dieren die afgeschoten worden rond luchthaven Schiphol gaan deels naar de voedselbank? Ganzen. Goed, supermarkt Jumbo mag toch 400 vestigingen van welke concurrent overnemen? 2000. Is goed, welke Franse politica dreigt zich te moeten terugtrekken uit de race om het presidentschap? Le Pen. Is goed, welke Zuid-Amerikaanse president moet weer onder het mes? Uh, Dat is goed. Het aantal Nederlanders die wat doen was nog nooit zo laag als vorig ja. jaar. Dat is goed. Oprichten van welke downloadsite is in Nieuw-Zeeland op Borgtocht vrijgelaten? Mega-upload. Dat is goed. Welke voetballer kan vanwege een terugslag in zijn revalidatie... voorlopig nog niet debuteren voor Twente? Volk. Dat is goed. Topman Elko Blok van welk bedrijf krijgt minder bonus dan zijn voorganger? KPN. Dat is goed. In mei wordt een van de vier versies van welk schilderij van Edvard Munch geveild? Dat is goed. Welke tennister heeft zich voor de kwartfinales van het WTA-toernooi in Memphis geplaatst? Dat is goed. Een glasschadebedrijf in welke plaats wordt er van verdacht voor minstens 2 miljoen euro te hebben gefraudeerd? Hemme. Is goed. De slachtoffers van de aardbeving een jaar geleden in welke plaats zijn gisteren herdacht? Dat is goed. Welke autofabrikant gaat intensief op zoek naar een overnamekandidaat voor netcar? En ook dat is goed. Mitsubishi zat net in de klap. Volgens mij waren ze allemaal goed in, uh, in de deel 2 van de, van de quiz. Mm -hmm. uh, de vraag is, zijn het er 15 minimaal? Nou, laten we het hopen. Ik denk ik toch wel. Wat denk je zelf? Nou, Heb je een beetje meegeteld in je hoofd? Ik dat jij dat kon stellen in die tijd. Maar... Ja, nou, we waren aardig bezig, vond ik. Ja, toch? Het waren de 19, meneer. Nou, dat is aardig. Keurig gespeeld. Een knappe, een knappe prestatie, 171. Dat is uh, gewoon hartstikke hoog. Ja. Uh, dus, nou ja, uh, ik zou zeggen, gelijk maar uh, reageren als er ergens een krant... Wat, wat wil je het liefst doen eigenlijk in de journalistiek? Uh, schrijven, dus uh, gewoon echt... Uh, krantenbladen. Maakt websites, webredactie. Web, web, ook, ook dat. Ja. Uh, nou, ze kunnen reageren via onze site. Uh, je haalt uh, iemand in huis die in ieder geval het nieuws goed uh, volgt. En dat lijkt me de eerste vrijste als je journalist wil worden. 171 punten staan. We kijken of dat uh, standhoudt tot komende ja. vrijdag. Uh, tot die tijd krijg je het normale prijzenpakket mee. De lunchradio, de box, de kaarten voor beeld en geluid. En wat hebben we nog vergeten dan? Uh, boks, uh, Mok. Mok. Ja, heel goed. Nou, die doen we het ook. Bij. ook. Uh, en een goede reis terug. Succes met het kennis van de baan. Ja, bedankt. Wij melden ons straks om kwart over één weer. Dan uh, gaat het over uh, notarissen. Uh, het is de crisis, dat weten we allemaal. Maar ook de notarissen die, uh, zijn niet helemaal recessieproof. Er gaan er nogal wat uh, failliet. Maar er zijn er ook die wel het hoofd boven water houden... omdat ze gewoon wat moderner werken. Loes Goedbloed, de baas van nu notarissen. Daarmee hebben we zometeen een werklunch, Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen. NCRV, Europees Voetbal op Radio 1. Morgen om 7 uur de Europa League. Twente, Stjawa, Boekarest. Er komt een bij de tweede falen. Moet Koleen de bal wegkoppelen. En dan is het bijna 1-1. PSV trapt zo'n spoor. schiet, mooi. Oh, speeltijdig. En om 9 uur Manchester Ajax. Linkerkant Jan. Jan schiet young, en Jan scoort. En ander legt Aan de linkerkant, Honden doet zelf op. Geef af zo. De Europa League. Morgen vanaf 7 uur. RADIO 1. Het nieuws van alle kanten.